voor het eerst in haar bestaan is de VVD de grootste partij geworden. Volgens de voorlopige uitslagen van de Kamerverkiezingen krijgt de VVD 31 zetels. De PvdA krijgt er 30. De PVV wint sterk en komt op 24. Het CDA is gehalveerd en komt op 21 zetels. De SP verliest fors en zakt naar 15 zetels. D66 en GroenLinks winnen en halen elk 10 zetels. De ChristenUnie verliest een zetel en komt op 5. SGP en Partij voor de Dieren houden er elk 2. De verkiezingsavond verliep zeldzaam spannend. Pas rond half drie werd duidelijk dat de VVD groter zou worden dan de PvdA. Na de historische verkiezingsnederlaag voor het CDA heeft premier Balkenende besloten op te stappen als partijleider. Hij wil ook niet in de Kamer. VVD-leider Rutte had waarderende woorden voor de premier en PvdA-leider Cohen sprak van een grote waardigheid. PVV-voorman Wilders noemde Balkenende een nette man die de juiste beslissing heeft genomen. Het vormen van een nieuw kabinet zal niet eenvoudig worden. VVD-leider Rutte gaat ervan uit dat zijn partij het voortouw neemt. VVD, CDA en PVV hebben samen een krappe meerderheid. De VVD kan ook een grote coalitie vormen met CDA en PvdA, maar dat is niet waarschijnlijk. Paars Plus is ook mogelijk, dus VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. Een puur linkse coalitie zit er niet in. De FBI heeft bevestigd dat er een undercover operatie liep tegen Joran van der Sloot in de zaak Nathalie Holloway. Die begon in april toen van der Sloot de moeder van Holloway informatie aanbood in ruil voor geld. Van der Sloot heeft 25.000 dollar gekregen. Volgens de FBI was er toen nog niet voldoende bewijs om hem aan te houden. Van der Sloot zit nu vast in Peru voor het ombrengen van een andere jonge vrouw. Het weer... Bewolkt en eerst droog, later in de middag in het zuiden en oosten onweersbuien. Met 20 tot 25 graden wordt het drukkend warm. Dit was het NOS Journal.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 uh, je hebt uh, die twee. Ja, ik vergeet, ik vergeet de naam vergeet altijd naam, weer. ook steeds. Dat is wel heel erg. Maar ze doet het helemaal geweldig. Want die typetjes die kloppen gewoon zo enorm goed. En ze deden nu ook uh, absolutely fabulous. Deden ze na. En toen had je dus uh, de, de, de, die dochter van uh, uh, Honey love, of zo. <laughs> die werd er nagedaan en Oh, ze... ik weet wat je bedoelt. Ja, ja, ja. ja. Maar goed, uh, ik zit er even... Ik heb verbinding met hotel Hoogland, of niet? Ja, soort van. Ik weet niet of ik nu wel doorkom. Ik hoop het wel. Okay. Nou, het dat is wel spannend. Het is nou, wel spannend, zijn We hè. synergeren door onze keel. Het lijkt op de koningin wel aan Zandvoort komt, zeg maar. Ja, ik hoor wel een, een, een geluidje van de zender, maar ik hoor geen muziek. Oké. Okay. Dus... Uh... Dus ik zou ja, zeggen sleutel, we verder en draai we hier even een plaatje en ik wachten hoor we wel, af. Ik, ik hoor de grappen van kopjes hoor, daar. Volgens mij is het wel beren gezellig daar. Ja, maar dat is via de, de telefoon. Volgens mij moeten we het rijden telefoon uh, niet via de telefoon gaan uh, Nee, gaan dat volgen. is waar. Ja. Dus we draaien even muziek en straks hebben we misschien wel contact met Hotel Hoogland. Ja, zeker. Dat is dat, uh, lijkt me wel geinig te zeggen, deze zonnige Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort! Lijven hotel, uh, oh nee, hotel, uh, de studio. Uh, donkey boy.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 Alleen is maar ja, wel. En Loop jij maar voorop, Jolande Ja, dit ja. is hem maar Waar is de bar? Nou, de, oh, de bar is daar, ja, ja, ja Ik hoef geen bier meer Ik denk koffie vandaag Is dat het, het nieuwste single van die dame die het songfestival doet? Ja, ik denk van het wel. Dus we hebben nu verbinding met Hotel Hoogland Dames en heren, we kunnen beginnen uh, Ik geloof dat ze het zelf niet helemaal in gaat hebben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 Dus nou, nee. ik weet niet of het een strik in de pastoor wordt. Ik denk het niet. Maar ze gaan dus gewoon wel laten zien waar ze nee, mee bezig nee, zijn. Nee, daar moeten we nou echt van af. Hoor. Die nee, beelden die we, we hebben vanaf. over pastoren nee. en over nee, priesters en zo. Dat moeten we inderdaad van af. Ja, dat is gewoon echt helemaal even klaar. Um, heb ik nou weer een telefoontje? Hallo? Ja, weer telefoontje. Heb, heb ik nou weer telefoon?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 Uh, de politie die, uh, is uh, een nou, lastkops begonnen uh, met georganiseerde uh, ja, middelheid. Dat is een landelijk programma. In het kader daarvan is er een, uh, een politiekorps een uh, kanashop ontwikkeld en die is door in een Engels bedrijf uh, nou, ja, gemaakt. En uh, daar wordt uh, veelvuldig veel gebruik van gemaakt in Nederland, politiekorps Ja, en moet ik me dan voorstellen als je dan gaat kijken naar. En de helikoptertjes waar mensen mee, mee spelen die op pas bestuurbaar zijn dat het zo'n helikopter is ja het is vergelijkbaar met een model vliegtuig model en op het moment dat je dan uh, daar camera's onderhoudt en zo is dat, wordt dat ding niet te zwaar nou dat is allemaal veel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 Als ik me nou uh, voorstel, he, dat, uh, dat is een beetje een geheim middel eigenlijk, om, nieuw ook, om het uh, te gaan toepassen. Ja. Ik zou daarentegen juist het niet bekendmaken dat daar uh, mijn worden gedaan. Ja, maar jullie tevoren. vonden dat... Uh... Nou ja, aan de andere kant schrikt het misschien de mensen ook weer af. Nou, nou ja, als je gaat kijken naar, uh, naar hoe het dan gaat met, uh, met hennep telt, he. tegenwoordig hebben we een gedoogbeleid in, in Nederland...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 van Sisi. En inmiddels zijn de volgende gasten aangeschoven aan tafel. Het nummer heeft een beetje te maken met het onderwerp waar we het over gaan hebben. Want we hebben aangetroffen inmiddels Martine Joustra en Ankie Miezebeek. Ja, en twee, aan ge vertellen. twee gedecoreerden ja. voor het onderwerp waar we over praten. Hè? 14 jaar geleden kregen jullie je ja. Ja, ja. Hoe <laughs> hebben jullie dat ervaren? Verrast. Echt verrast. Was er ik er was iemand? gewoon aan het reanimeren en ik werd gewoon overvallen tijdens de EHWO-les. Maar was het een proefreanimatie of was het een echte reanimatie? Was een het was proef, het was training. Het was training. Anders mocht je niet. En, hij en wat gebeurde er? Opeens kwam de heer burgemeester binnen. Ja, en ik vroeg: wat doe jij nou hier? Je ja, dacht, hij komt uh, even cursus volgen. Hij komt even kijken. Interesse in het En toen moest je meekomen. Toen moest ik mee.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 En dat, dat vinden we toch wel een beetje jammer hoor. Kijk, ook voor onze sponsors met name, want uh, ja, die doen toch weer hun tractaties. Zoals een appeltje, wat drinken, een snoepje en... Uh, IJsje. ja, IJsje, niet te ja. vergeten inderdaad. Dat en dat doet, is alleen maar voor de mensen die een kaartje hebben gekocht. Ja, precies, en inderdaad. dan heb je toch af en toe een scheve verhouding. En sommige mensen zeggen, nou, ik heb geen kaartje, dus ik hoef de tractaties niet. Maar ja, je krijgt gewoon een scheve verhouding. Gewoon. Koop het kaartje, het is slechts 4 euro, en doe je met alle drie mee...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 En die gaan nog even ergens even rustig zitten. En dat, is, dat kan allemaal. Je hebt geen, geen marstempo wat gelopen moet worden. Het is gewoon rustig aan. En dan komt het aan het einde van het verhaal. Als bijna iedereen binnen is en ontbreken nog een paar. Dan komt er een soort bezemdienst. Die ja. gaat de route Precies. nog een keer lopen. Ja, ja. ja. En, en Klaas die kopen die fiets hem nog een keer. Ja, want jullie hebben nu de ontwandelvierdaagse. Maar er is ook nog een zwemvierdaagse en een uh, fietsvierdaagse. Ja, klopt. Um, die zwemvierdaagse bestaat volgens mij al een stuk langer. Eén jaar langer, dus 13 jaar. 13 jaar? Ja. Nou, ja, sommige mensen denken dat het...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 Ja, hertjes heen. in de inderdaad. Nee, nee <laughs> aan sponsors, aan versnaperingen en dergelijke. Ja. Nou, dat is wel uniek in voort, hè? want dat doet geen enkele Vierdaagse. Maar Anke en ik regelen dat, dat je altijd onderweg ergens een glaasje drinken krijgt. Uh, en de ene avond krijg je een appertje. En de andere avond krijg je een snoepje van de Shell bijvoorbeeld. Of een ijsje van Centerparks. Of uh, Sunpark, sorry. Kijk, uh, dus, ja, dus, De oude Halt ook nog. Uh, de, de oude Halt. De, de fietsvierdaagse. Dan krijg fietsvierdaag. je ja, een ijsje van de oude Halt. Daniel de Grondermang. Over de je een rijtje. of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 het begint op. Dinsdag 8 juni ja. tot vrijdag 11 juni. Kaartjes kosten in de voorverkoop 4 euro. Zijn te verkrijgen bij Tongrozens, bij Bruna, bij Anki thuis of bij mij. Het ja, start zelf. Dat zeg je bij jou thuis en bij Anki thuis. Weet Haarlem halen er 12. Inmiddels weten we in ieder geval onze vaste medewerkers al. Die weten het. En ook gewoon straks op de aanplakbiljetten staat ons adres. Geweldig.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 Ja, dat klopt. Dus uh, voorinschrijven, heel belangrijk. Zeker doen. En als je wil meedoen met de triathlon, als je dat nu al weet, ook graag voor inschrijven. Want dan ben je al meteen voor wandelen, wandelen fietsen, fietsen en zwemmen ingeschreven. Ja. Je hebt korting op de prijs en een extra aandenken. Leuk. Ja, dus al, we ook hebben ook een website. Www. Zandvoortse en dan een viertje van het cijfer en dan daagse.nl. Daar kan dus je alle informatie hebben. Zandvoortsevierdaagse.nl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 Door het rode kruis en de ambulancedienst. En dan komt de band weer erbij en die gaat al en zal het slachtoffer afgehezen worden.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 enig, ha, Nee, windkracht 12 niet. Het, de wind nou moet wel minder. redelijk zijn. Ja. Maar ja, als hij omslaat, dan komt hij gewoon weer overeind. Precies. Maar dit is een spektakel in het kader van de Week van de Zee. Volgende ja. week zaterdag. Badhuisplein.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 Dank voor jullie komst. Graag gedaan. Ja. In een klein café, daar kwam ik er tegen. Ze zat aan de bal en ik was met pijn in de war. Oh, ze was zo verlegen. Ik ging naast haar zitten.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 in het cafeetje is alles begonnen. Toen ik tegen haar zei hallo mooie meid, toen gaan zij zich gewonnen. Het was een mooie avond, de hemel vol sterren. De maan die is geen zacht, die had dit nooit verwacht. Amore, ons van verder. De maan die is geen zacht, die had dit nooit verwacht. Amore, ons van verder.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 treepje eventsnl ja. En via die website kunnen ze zichzelf promoten, maar ook via de evenementen van Event. Dat doen we binnen Zandvoort, maar dat doen we ook uh, binnen de regio. Uh, we zijn langzaam aan het uitbreiden. We hebben heel veel contacten de afgelopen jaar uh, opgebouwd. En uh, ja, dat, dat, uh, dat evenementen gedeelte gaat uh, komend jaar echt veel meer uitbreiden. Uh, we hebben uh, leuk nieuws.